Ja, goed, We wachten die resolutie af en het standpunt van de Nederlandse regering is duidelijk. De website is niet van ons. Wij zijn geen tegenstanders van migratie uit Midden- en Oost-Europa. Wij zien ook de problemen die met die migratie samenhangen. Dat heb ik ook verteld hier in het parlement en ook aan collega's in Europa. Dus iedereen weet dat. Hij is niet van ons, die website. is van de politieke partij uit de Kamer. En ja, wat het Europese parlement verder voor resoluties daarover aanneemt, dat wachten we dan weer af.